Kees Groot met het NOS-journaal. Jos van Rij is zowel opgelucht als teleurgesteld over het vonnis in de zaak tegen hem. De rechter veroordeelde de Roermondse oud-wethouder vanmiddag tot een taakstraf van 240 uur. Van Rij heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden, stempasfraude gepleegd en zich laten omkopen, luidt het oordeel. De straf viel veel lager uit dan de twee jaar cel die het OM had geëist. Het OM gaat daarom in beroep. Bernie Sanders steunt nu officieel Hillary Clinton... als presidentskandidaat voor de Democraten. Op een gezamenlijke verkiezingsbijeenkomst zei hij voor het eerst... dat Clinton de race heeft gewonnen. Ook zal hij er alles aan doen om haar de volgende president van de VS te maken. De Chinese president Xi Jinping zegt dat zijn land het conflict met de Filipijnen... over eilanden in de Zuid-Chinese zee vreedzaam wil oplossen. Tegelijkertijd wijst hij de uitspraak van het permanente Hof van Arbitrage af...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 In Duitsland is een man veroordeeld die zich in Syrië liet fotograferen bij twee gespietste hoofden. De rechtbank legde hem twee jaar cel op wegens oorlogsmisdaden. De 21-jarige man zegt zelf dat hij alleen maar naar Syrië was gereisd om te helpen. Hij zou op aandringen van anderen voor de gespietste hoofden zijn gaan staan. Maar de rechter gelooft dat niet. Michael Matthews heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Australiër reed bijna de hele etappe van Andorra naar Revel in de kopgroep. Hij klopte Peter Sagan in de sprint. Het weer, er trekken een paar stevige buien over het land, maar de meeste verdwijnen vanavond. Morgen en donderdag wordt het opnieuw wisselvallig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is nog steeds redelijk druk, zeker aangezien het vakantie is voor de regio midden in Nederland. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7 kilometer file. A9 Amstelveen Diemen tussen Oudekerk aan de Amstel en Knopendiemen 6 kilometer. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe meer tussen Nieuwedam en Hemhavens 7 kilometer. Door een ongeluk op de A13 richting Rotterdam bij Kleinpolderplein nog 6 kilometer. De weg is weer vrij. A15 Europoort Gorkum door grondverzakking bij de Non-Tunnel 2 rijstroken dicht tot morgenochtend vroeg. 7 kilometer file tussen IJsselmonde en Alblasserdam. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 6 kilometer door een ongeluk. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen De Brekseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A27 Gorkum-Almere tussen Lunetten en Beeldhoven 5 kilometer. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Eemnes en Knopet Lunetten 16 kilometer door een kapotte vrachtwagen. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Knopet Reinsweert 4 kilometer file. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam. De meeste vertraging tussen Leiden en Afrit Noordwijker houdt 7 kilometer. Stilstaand verkeer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook dicht. De andere kant op staat 6 kilometer tussen Burgerveen en Warmond. Veel minder vertraging daar. Op de N14 Den Haag leidt 20 minuten tussen Wassenaar en Afrit Voorschoten in 3 kilometer file. En een kwartier op de N201 Uithoorn Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen. 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM Zie Met nu ZFM Welkom terug 2Duur ZFM Beachmasters op dinsdag Aflevering 31, jaging nummer 1 En het is dinsdag 12 juli Dit is 2Duur ZFM Beachmasters Welkom Mijn naam is Jans Parson En ik ben uh, Quinten van Ouer, volgens mij. Ja, vandaag wel, weet je het zeker? Ja, ik zal zo even mijn ID checken. Even mijn ID checken, is goed. Wat gaan we doen naar twee uur Quint? Eh, uh, beetje muziek, een beetje hardstijl, een beetje slapwullen eigenlijk. Pokémon, hè? Oh, oh ja. ja. Dat hoor je over een kleine vijf minuten. Van onze enige echte Thomas de Jong. Nee, nee, Quinten Brouwer. Oh. <laughs> maar nu eerst... Andy Savage, Gravity. sit back enjoy the ride you got it put your feet on the ground and start living life Savage. Gravity. Oh, Blijf lekkere muziek, jongen. <laughs> Even lekkere muziek. Uit Thomas ook lekkere muziek vinden, of niet? heel ja, lekkere Oh, hier is aan tafel, hè? <laughs> oh, hij pakt de microfoon erbij. Nu komt dat. Lekkere muziek vinden, hè? Ja, lekkere muziek, muziek vinden. Ik wil vind ook wel 148 met eitje en een beetje sambal ook lekker. Met de, de kroepoek. <laughs> ja, die kroepoek... Uh... Bami of nasi? Wat Of er <laughs> witte lijst? <laughs> witte... <licht. laughs> witte lijst. Witte lijst? Ja, witte lijst. Beetje je bij? Nee. 148, 132? 132. 184? <laughs> nee. Ben je wel 18? Nee. Oké, okay, doei. Maar hè, Quinten... <laughs> ja, Jonas, zeg het eens. Ja, even over het EK van uh, afgelopen Ja, ik vond het echt enorm waardeloos. Je schreeuwt een beetje. Nee. Ja. Ik vond het echt enorm waardeloos. Ja, toch wel. Ik uh, vond het best wel leuk. Want ik was, ja, Ronaldo ging natuurlijk in 20 minuten lachen op de bankaar... ...na drie keer uh, op de grond lag te janken. Ja. ging je op een bankaartje van, hou toe en bedankt, uh, cheers en tot morgen. Ja, en daarna stond hij bij de coach. Uh, ja, ja en en daarna stond, stond hij gewoon even te coachen. En die coach die dacht van, wat, fuck, moet jij hier nou weer? Zat hij te springen, maar ja, ik kan hem niet zomaar wegsturen. Hij is de duurste speler. Ja, dat is echt een duur speler. Ik wil best wel een dagje met hem ruil hoor. En dan ga ik ook op de grond liggen, ja? <laughs> Schut. Ik ga het doorbetaald, geen probleem. Dan. Ja, maar, uh, nee, EK, dat is uh, natuurlijk... Uh, in de eerste helft was het 0-0, zonder uh, Ronaldo. Tweede helft ook 0-0. Ja, nou, ik wil hem uh, even, even vertellen. Twee eerste helft natuurlijk 0-0, Ronaldo ging eruit. Tweede helft 0-0, uh, maar aardig wat gele kaarten gezien. Uh, van uh, Portugal en Frankrijk ook. Ja, ook. Ja, toen uh, die twee keer uh, 15 minuten verlenging. Eerste vijf minuten verle 15 minuten verlenging 0-0. Uh, ja, tweede, tweede verlenging opeens. Portugal 1-0, ja, precies dat. <laughs> en toen was ik blij en toen was Quinten wat minder blij. Ja, ik was totaal niet blij. Want ik was weer Frankrijk. En uh, wat, je op, wat je ook op internet ziet, jongen. Er worden mensen getackled omdat ze zelf een hekje in springen. Sarah Lawson met een kermeltoe. Echt, ik snap het allemaal niet meer. Wow, wow, wow, het ging toch over het WK? Ja, maar Sarah Lawson die zong daar toch. Dit is toch een oh, okay. En dan zag je volop op de... Ja, dan zag je volop een oh, oké. Okay, ja. In de tweede helft werd natuurlijk iemand getackeld omdat die... Uh, ja, ja, die het sprong het veld op of Ja, nou? die wou een selfie maken. Dat mocht wel uiteindelijk, maar daarna werd hij wel meegenomen. <laughs> nee, maar dat was toch een hele andere wedstrijd? Dat nee man, dat was deze. Je hebt oh, echt ja. veel gemist. Ja, weird. Maar het uh, ging dus niet helemaal lekker. Hey uh, Zullen we maar even doen dan? David Juguetta en Zara Lawson. This wins for you. Officiële nummer. EK 2016. Mm -hmm. uh -huh. Portugal. Nummer 1. Tot over Who twee jaar. Quinten is nog steeds niet blij. Nou ja, kijk, aan de andere kant gun ik het ze wel. Niet daarvan, maar ik had liever Frankrijk zien winnen. Ja, ik had liever Nederland zien winnen, maar die deden niet eens mee. Ja, mijn vader die was aardig blij. Die gaat er natuurlijk ook twee weken naartoe, dus die was wat jongen. Oh, dus die was wel vrolijk. <laughs> ja, maar je zat bij ons, dus hoe weet, nou, weet jij nou weer dat hij een schreeuw was? Nou ja, ik woon zeg maar nog thuis, Jonas. Ik praat wel eens af en toe met hem. Nou, oh, af en toe, dat weer wel. En hey, uh, over een kleine 10 minuten door je Quinten met zijn verhaaltje over Pokémon Go. En uh, wij gaan in de tussentijd nog maar even naar, uh, ja, hoe noemen we dit?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 Why I need a oneness, got a Hennessy in my hand One more time but I go, higher powers taking a hold on me I need a oneness, got a Hennessy in my hand One more time but I go, higher powers taking a hold on me Nobody makes it from my hands. I had to bust up the silence. You know, you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a wonder. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking no, hold on me. I need a wonder. Time for I go higher power's taking no, hold on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 We er nog uh, twee ja, naartoe Ja joh. Dus je bent wel al klaar? Ja. Je hebt er al wat. Oh, je bent wel helemaal klaar. Nou, ik, loop, ik trek wel wat uit mijn mouw. Dan is de microfoon van jou. De app van deze week is dus Pokémon Go met tegenzin van, hey, hey, hey, van mij. Ja, ja, ja, ja. Rustig aan, Pikachu. Met tegenzin van mij. Want uh, ik ben nou klaar met het appie. Maar ik zal je vertellen. Want jij, woon jij in een grot... en weet jij nog niet wat Pokémon Go is? Zal ik jou dat vertellen? Pokémon Go is een al te. Nou, nou, nou, een soort van uh, AR. Levenloos spel. Uh, augmented reality. Dus jij loopt in het echt rond. En dan zie je op je appje zie je al de wegen. En bij bijvoorbeeld monumenten staan dan Pokémon stops en weet ik het wat. En gyms. En het doel is om alle Pokémon's te catchen. Nou ja, als jij rondloopt, Niet te, niet te batsen, hè? gewoon te catchen. te catchen. En in elk gebied leven dan verschillende Pokémon. En dat gaat van uh, Common tot Rare en Legendary en weet ik het wat. En het is echt uh, heel erg goed over nagedacht. Maar het spel is niet enorm diep. Het enige doel wat je doet is dus gewoon alle Pokémon vangen. Nou, hij krijg je dus uh, wat in mijn hand geschoven. Want ik zie uh, dat de servers nauwelijks te bereiken zijn. Dat heb ik ook meegemaakt. Uh, daar zit ik bij KV4 uh, en dat doet hij het weer niet. De servers zijn nauwelijks te bereiken. Nou, maar Mallefieden... doe jij, even snel dus door. doe jij het dan niet omdat je aan het drinken bent? Of doe het gewoon de server? De server doet? doet het gewoon niet. Er gaan malafieden versies rond en er gebeuren allerlei ongelukken. De lancering van de mobiele Pokémon GO... Wordt overschaduwd door problemen, maar ondanks dat is, is dat spel wel een mega-hype. Jarenlang zaten jongeren in de jaren negentig aan de buis gekluisterd voor een nieuwe afleveringen van de Japanse serie Pokémon. Waar de mensen fictieve schep schepsels, de Pokémon, trainen en tegen elkaar laten vechten. De serie was een enorm succes. Vooral omdat je met onder andere kaarten en het spel voor de Nintendo Game Boy, jezus, dat is lang geleden, ook zelf Pokémon trainen kan worden. Anno 2016 bedenkt Nintendo Pokémon naar telefoons en tablets. Daarvoor schakelde Nintendo hulp in. Van Niantic, een gameontwikkelaar die in 2013 de succesvolle game Ingress op de markt bracht. Pokémon Go en Ingress lijken veel op elkaar. Ze maken allebei gebruik van de echte wereld om mensen te laten gamen. Bij Pokémon Go wordt de camera van je smartphone ingeschakeld om Pokémon Go... om Pokémon in de echte wereld te vangen. Je loopt rond, de game ziet waar je bent... en op het scherm verschijnt dan de Pokémon die je kunt vangen en trainen. Volgens mij is Jonas nu ook Pokémon aan het vangen. Ja! <laughs> in de studio zitten dus ook Pokémon's als je hoort... Nee, kom maar alsjeblieft niet langs. Ja, Hij heeft hem hoor. In de stad vind je andere Pokémon dan in het bos of het strand. En in de nacht verschijnt er een ander type Pokémon dan overdag. Nou, er zijn 151 Pokémon te vangen. Waar oh, het, het ook is, en weet ik het wat allemaal. En daarmee wil ik het afsluiten, want jij bent nu de mensen in de grot... en weet nu ook precies wat het inhoudt en dat dat eigenlijk niet heel veel betekent. Jonas, heb jij er nog wat op aan te vullen? Ja, ik probeer Q-Pokémon te vangen. Ja, schiet ervoor op. Ja, doe. Jonas, wat, wat ben je aan het vangen, Jonas? Ik weet het niet. Hij is een gasly aan het vangen, zoals we zien. ben een ghastly aan het vangen. En ik snap er echt helemaal niks van, maar ik ben er hartstikke verslaafd aan, volgens mij. Dus nou. Even één poging. Even kijken, wat krijgen we? En dan komt hij dan. En hij heeft hem niet. Thomas mag nee. proberen. En dan gaan we meteen door met Red Hot Chili Peppers. Het nieuwste nummer van hun Dark Necessities. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Live optie. Even. Het is tijd voor... Het weer van Meteor Consult... met onze enige echte... Quinten Brouwer! Ja, ja. Het weer van Meteor Groep... voor de avond morgen en overmorgen. Gefeliciteerd. <laughs> Vooral in de oostelijke helft. Happy birthday. Enkele, enkele stevige regen en onweersbuien. Hansworst. Hou op man! Komende dag landinwaarts... afkoelen naar 10 graden. In de kustprovincies opnieuw enkele buien... Hey. Morgenochtend in het westen buien, ik in het oosten Pokemon. wat zon. Ik heb een pokémon gevonden. Hou op man. Oké. Okay. No morgenmiddag landinwaarts stevige regen en onweersbuien Frisse noordwestenwind en maxima rond 18 graden. Ook dinsdag, dinsdag donderdag fris met wolken, zon en nog een enkele bui. Met vriendelijke groet van mij en van de meteorgroep. Ja jongens, dat vind ik mooi. Wat gaan we nou doen dan? Ja het verkeer denk ik. Dat klopt helemaal. Ik heb ze gaan staan op de A1 Amsterdam Amersport. 13 minuten klaar tussen Waterknaal en brug over Amsterdam Rijnkanaal. Op de A1 Amst. Amsterdam amersfoort Amsterdam. 18 minuten klaar tussen de, de Freste Kringen en Muiden Oost. Volgens mij zit een kip in de studio. Sorry, even onderbreken. 20, ga even wat lorreleuze stellen. Oh, eiland oh, weg. Nou ja, ik heb hier. Oh, ik heb hier de verkeersjingle, Maar ja, daar gaan we weer. Oké, okay, we gaan verder. Sorry uh, voor de onderbreking. Op de A2 Utrecht Amsterdam 6 minuten vertraging tussen Knopend Holland Recht en Oudekek en Amstel. Op de A2 Utrecht Amsterdam 10 minuten vertraging tussen Vinkerveen en het AMC Ziekenhuis. En op de A2 Leukenmester 7 minuten vertraging tussen Grondveld en de A2 Afrit Europaplein. En op de A4 Amsterdam Delft 9 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Burgerveen. En op de A4 Delft Amsterdam 8 minuten vertraging. Dus, oh, ik ben nog kwijt. oh daar. 8 minuten vertraging tussen Westpoort en de Koe Tunnel Ring Amsterdam. En tot slot op de A10, Watergraafmeer, Koenplein, 23 minuten vertraging... ...tussen Zeeburg, Tunnel en Amsterdam, Tuindorp, Oceaan, Ring Amsterdam. En nog eentje hebben we kunnen staan, ja, yeah, het is zo, het is zo. a 27 Almere-Gorgen, 15 minuten vertraging tussen Beeldhoven ...en knooppunt uh, Rijns, weer rechte rijstrook versperd... ...en daar staat een file van 6 kilometer. Rij je op de snelweg eens ben je bij de A13, dat is bij rotterdam Grijswijk, niet Geilswijk, nee, Grijswijk. Bij hectometerpaal 10.9 staan ze te controleren en op de A16 Moerdijk-Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 47.0. Waar is nou verder met... Sunburn Sometimes? Ik vind het allemaal mooi. En dit is nog een huishoudelijke mededeling, alle kippetjes in de keuken, stil... I wanna make the same mistakes Sometimes the brick beneath my feet is real. The hotel seats are all I feel. Sometimes the lights can't keep the dark away. Sometimes I beg my enemies to stay. I love the demons I should hate. I'm bleeding.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 ZANG Get nah, yeah, it now, yes, no debate. Woo! Yeah. En dit is het laatste nummer wat Quinten in de asbellijst heeft staan voor vandaag, vind ik. Ja, ja. Ja, helaas. Helaas, ja. Hoeveel heb je er dan gehad? Vijf, zes, vijf, seven. volgens mij. Vijf, volgens mij. Ja. Hij He? zegt het echt alsof hij van. Wat de hel... Ja, duur. Beetje jammer. Ik had eigenlijk wat meer gewild, maar ja, het is niet anders. Ik krijg je van mij Audiotrix, Inception? Zie je van Beach Dat was het laatste nummer uit mijn lijst. AudioTix. Inception van de Dragon Blood EP. All I wanna do Sander is toch op een tijdje lullig bezig, jongen? Een lullig bezig. Onze ene Thomas de studio uitsturen. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. This is what you came for. Waar kom je voor? De... Voor mij? Nee, niet Paka. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. En we gaan luisteren naar Quinten. Zeg het eens. Bailar? Bailar? De oro, ik weet het niet. De oro. Staat er staat nog een C tussen. Waar zie jij een godsnamen C? Oh nee. Het is toch een Deoro? Ik dacht Jonas kent echt en geen Engels. En we hebben nu ook ontdekt dat hij ook niet kan lezen. Nee, we Sander even heel live Oh, nou, dan kan hij al. Uh, Sander trek. Oh, het schrijft Er staat helemaal geen C tussen, jongens. Jonas trekt dus een bril van iemand hoofd, eens dus. <laughs> Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Jezus, man. Ja. Juist in hem, Einstein. Misschien even bijleven, Jonas. Bijlevelen? Ah, dat kan ook nog wel even. Ja. Oké, okay, nou. het staat wel helemaal goed. Hé, hey, uh, ik denk dat we het gaan afsluiten, of niet? Het zit er dan weer op. Dit is alweer de extra aflevering van Zier van aflevering 31, jaargang nummer 1. En het is uh, dinsdag 12 juli. Geen juni, nee, juli. Mijn naam is Janus van En ik heb Peter van Houwer, denk ik. Denk ik, denk ik. We gaan straks even controleren op zij die. Bedankt voor vandaag, morgen zijn we er weer. Een uurtje later, dezelfde presentator. En misschien dezelfde sidekick. Dat weet ik nog niet. Ah, daarom zeg ik misschien. Bedankt voor alles, bedankt voor uh, niks. En ik zeg uh, tot morgen, houdoe. Do. Do, he? Houdoe. Houdoe, hè. Hoi. Tot morgen. Oh, wacht, ik heb er nog eentje die houdoe wil zeggen. Houdoe. Je hoort het. Live van uh, Sander Leijsje. Uit Studio 48 in Den Bosch. Hij zegt doe, Ik zeg bedankt. En tot morgen. Later. Later. But, Van Ik zeg bedankt en tot morgen! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.